Dan is weer nog. Vannacht in het noorden wat bewolking. Het koelt af tot een graad of 4. Overdag ook in het oosten bewolking. Middagtemperatuur 8 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Mijn kinderen hebben leren lopen op de steiger... Hebben geleerd zich vast te houden in een zeilboot op volle zee. Leren springen eh, vlak boven gemeenharde betontegels. Leren kruipen op een trap met maar één leuning. En leren fietsen zonder ook maar één keer een helmpje op. En mijn gast van vannacht die is van ellende nu alvast onder de tafel gekomen, denk ik. William Kramer, goede Ja, valt goed. het mee. Goedenavond, Frank. Nee, ik zit uh, aan tafel en zeker niet onder de tafel, want dat is natuurlijk... Het geldt wel dat je met vallen en opstaan groot wordt. Maar dat is een, een spreekwoord in Nederland... wat eigenlijk voor kinderen niet opgaat. U bent kindertraumatoloog. U bent als kindersjore verbonden aan het Universitair Centrum Utrecht. En u heeft vandaag een, een prachtige prijs gekregen. De Edgar Donkerprijs. Wat is de Edgar Donkerprijs precies? De Edgar Donkerprijs is een speciale prijs voor de kindergeneeskunde. Overigens ook voor het milieu en ook voor... Het, uh, voor de historie van Nederland en is ingesteld door Edgar Donker. Dat was een, uh, een goede zakenman, zeg maar, die, uh, zijn, die een stichting heeft opgericht... om eigenlijk zijn nalatenschap ten dienste van de maatschappij te stellen. En, uh, ieder jaar wordt een prijs uitgereikt. Dus één jaar aan het milieu, het andere jaar aan Nederlands historie. Nederlands erfgoed, en het derde jaar aan de kindergeneeskunde. En het mooie was eigenlijk dat Edgar Donker, denk ik, een hele warme man was. Uh, een warme persoonlijkheid die zelf geen kinderen had... maar wel heel betrokken was bij kinderen in zijn omgeving. En door een ziekte, dat is het verhaal wat ik ook gehoord heb... van een van de kinderen was hij zo geraakt eigenlijk... dat hij de kinderarts die toen de hulp geboden heeft en het kind weer behandeld heeft... En, en goed behandeld heeft, ook heel graag... eigenlijk verder wilde helpen met zijn mooie werk. En dat is eigenlijk de basis voor de Edgar Donkerprijs. Eens in de drie jaar Eens in de gaat drie drie jaar, het dan om, om... Ja, dat klopt. de kindergeneeskunde, uh, uw vak. Uh, en u heeft het gekregen, samen met iemand anders overigens... Ja. omdat u zich uh, op het maatschappelijk terrein zo ingezet. En dat gaat heel erg over preventie. Daar gaan we het straks ja. uitgebreid over hebben. Ja. Daarom zei ik ook, ik heb waarschijnlijk... in uw oog alles fout gedaan. Excuus daarvoor wat je fout kan doen als ouder. En juist die preventiekant... Uh, daar is een wereld te winnen. Ja. En daar gaan we het in dit uur van uh, Kaas Doenen over hebben... met als aanleiding uh, de prijs die u gekregen heeft. We beginnen even met het antwoordapparaat uh, van gisteren. Er is één nieuw bericht. Dag Frank. Uh, jij uh, praat vannacht met een kindertraumachirurg... die heeft een, uh, een prijs gekregen... En uh, ik zit hier nog helemaal met mijn hoofd in de literatuur. En ik uh, zou eigenlijk van hem wel eens willen weten... wat is nou zijn favoriete boek? <lacht> ja, dat is een lekkere dat had ik misschien even van tevoren even moeten zeggen. Pieken van der Wij was dat gisteravond in uh, Luna. Uw uh, favoriete boek? Ik heb uh, verschillende favoriete boeken. Maar uh, een van mijn favoriete boeken is César. Ik hou erg van historische romans. En, uh, Caesar is een. Uh, iedereen kent Caesar als keizer van Rome. En deze historische roman heeft me zeer aangesproken. Overigens geldt het ook voor Augustus en andere keizers. En het is buitengewoon boeiend om de historie van het Romeinse Rijk. Maar wat... tot wat in de finesses te lezen. En wat is daar met name boeiend aan? Uh, om te zien hoe mensen ten opzichte van elkaar. eigenlijk. Uh, ja, ik zou bijna zeggen uitgespeeld worden. Het is een. Uh, het keizerrijk is natuurlijk toch altijd het, het heersen. Het, en het, dat betekent dat je een machtsspel uitoefent. En daar zijn de goede kanten en de minder goede kanten... komen dan eigenlijk van deze heersers... komen eigenlijk heel goed naar voren toe. Maar het is een buitengewoon... Fraaie. Maar Caesar heeft het, het, het dictatorschap geperfectioneerd eigenlijk? Die heeft het, ja, zeker. En ja. ja. augustus heeft dat vervolgens uh, met zijn... Uh, met zijn katholieke, met zijn christelijke geloof... met zijn introductie van het christendom... heeft maar, hij dat verder gedaan. Er is geen enkele relatie tussen César en uw tot Dus Ik kan werkelijk geen nee. parallel bedenken... Ik maar ook het niet. is gewoon een fascinatie nee, maar voor, dat is... voor de figuur. Maar ik heb een brede belangstelling. Dat is, uh, nee, ja. dat klopt. Ja. Goed, de Edgar Donkerprijs. Een prijs waar ook geld aan verbonden is. Het is een geldprijs, 75.000 euro. Ja. Omdat het aan twee mensen tegelijk is uitgereikt. Wat gaat u ermee doen? Want er zijn wel voorwaarden aan verbonden aan die geldprijs. Ja, dus de voorwaarde is dat je uh, op het terrein van kindergeneeskunde werkzaam bent. En dat je het op eigen initiatief uh, eigenlijk uh, de aanzet hebt gegeven en uitgewerkt hebt. Dus mijn maatschappelijke instelling is eigenlijk het uitdragen van preventie van ongeval. Het, het voorkomen van ongevallen bij kinderen. Uh, ik denk dat dat uitermate uh, belangrijk is in de maatschappij. Als je je voorstelt vangt, dat er uh, 270.000 uh, kinderen per jaar... op een spoedeisende eerste hulp komen door ongevallen... dat er 25.000 kinderen worden opgenomen... en 240 kinderen overlijden. Ja, dat zijn, er, dat zijn er heel veel. Dat zijn grote cijfers. En als je dan praat over... De kosten die daarmee gemoeid zijn. dat is 210 miljoen euro. Goedemorgen. Bij de met 200, van al die kinderen die gewond raken. Nou, het behandelen van deze kinderen. en de gevolgen van het ongeval. wat uh, hierbij uh, het letsel heeft veroorzaakt. En als je nou bedenkt dat je door preventie heel veel kan voorkomen. ja, dan zouden we toch gewoon veel meer moeten besteden. in de maatschappij aan preventie. En dat eigenlijk al het geld wat je dus kan uitsparen, terug moeten geven... voor een nog betere behandeling van kinderen. Dus is er een tendens zichtbaar als het gaat om uh, kinderen die gewond raken? In welk opzicht bedoel je? Nou, de aantallen. Oh, de, de aantallen. Ja, het over, ja, nee, over, uh, dus de aard. Ja, ja nee, zeker. Uh, je ziet dat uh, door, en ik denk dat dat vooral de... de Betere behandeling is. We hebben een hele goede medische behandeling in Nederland, die uh, uh, zeker vergelijkbaar is met, met de Verenigde Staten. Dus we zijn wat dat betreft staan we echt uh, op de eerste plaats. En je ziet dat door de steeds betere behandeling het sterfte en de preventie, die ook natuurlijk ook in Nederland heel geleidelijk en gelukkig wel overgenomen wordt en geaccepteerd wordt en ingevoerd wordt. He, moderne ouders die accepteren het veel makkelijker als vroeger. Maar daar kunnen we straks uh, verder uitgebreid over praten. Uh, je ziet wel dat uh, het sterftecijfer heel langzaam iets afneemt. Maar het ziektecijfer, he, met name dus het aantal ongevallen... en de ernst van de letsels, heel geleidelijk aan het stijgen is voor kinderen. En wat voor soorten letsels, wat voor soorten ongevallen? Nou, je hebt uh, eigenlijk zeven soorten letsels bij kinderen. Je hebt ver, verstikken. Je hebt vallen, je hebt verdrinken, je hebt vergiftigen... je hebt uh, het verkeer en je hebt wat je kan noemen de vrije tijd. Ja, dus de omgeving, de ongevallen die voorkomen tijdens sport... rondom huis, etc. En anders dan de namen, veel van de namen doen vermoeden... niet allemaal uh, fataal? Ik bedoel, het gaat om verstikken of niet? Nee, gelukkig niet allemaal fataal. Maar als je toch bedenkt dat er... Uh, je ziet altijd de school... Uh, naar, uh, of alle kinderen naar school fietsen... En uh, van die fietsende schoolkinderen overlijden per jaar 31 kinderen. En 31 kinderen, ja, dan praten we 31 kinderen, zeggen we dan in... Nee. Maar als ik dan vertel dat dat een hele schoolklas is... dan is dat toch wel iets anders. Dus ja. ieder jaar valt een hele schoolklas valt weg... ten gevolge van een ernstig verkeersongeval. En dat zijn bijna, voor groot gedeelte, zijn dat... Uh, schedelhersenletsels. Dus hersenletsels, uh, omdat kinderen nu eenmaal een groter hoofd hebben... en kinderen altijd, wanneer ze vallen, eigenlijk landen op hun hoofd. Uh, en de impact op hersenweefsel is zo ernstig... dat hersenweefsel niet goed kan genezen. En je hebt maar één paar hersens. Dus als je letsel daar hebt, littekens hebt... dan kan dat blijvende gevolgen hebben... Op, op de site uh, kazeluna.ncv.nl ja. staat een filmpje. Uh, we zijn bij u uh, te gast geweest ja, ja. in het uh, Willemine Kinderziekenhuis uh, En daar zie je u staan met een helmpje in uw handen. Ja, dat klopt. Ik heb uh, het helmpje laten zien van, uh, van een van mijn patiëntjes die ik gekregen heb. Een meisje die onder een vrachtauto gekomen is tijdens het skileren niet meer kon remmen en gelukkig dus een helm droeg... want ze sloeg met haar hoofd naar achteren op het asfalt. En je ziet dus een grote deuk in die helm... maar die helm die heeft wel haar hoofd gespaard. En dan kan je het andere plaatje laten zien... wat ook in het, in het persbericht erbij staat. Dat is een schedel. Een schedel van een ander patiëntje, maar dan zonder helm. En daar zie je op de grote deuk die erin geslagen is zo'n zo, zo schedel van zo'n kind dat deukt als het ware in. Ja, maar ook jouw schedel zou induiken, hoor, als je zo hard neerkomt. Dus ik kan het ook voor volwassenen aanraden. Kijk, volwassenen moeten natuurlijk ook een voorbeeldrol functie, eh, hebben, ook een voorbeeldfunctie in, in de maatschappij. Maar los daarvan, kijk, kinderen zijn natuurlijk geen kleine volwassenen. Dat wordt vaak gezegd. Kinderen zijn wat dat betreft heel uniek. Kinderen zijn dynamisch, die zijn speels. En kinderen zijn nog volop in hun ontwikkeling. Die zijn psychologisch anders, die zijn lichamelijk anders. En dat zijn belangrijke facetten die je moet onderscheiden. Kijk, als we praten over kinderen in het verkeer... dan laten we alle kinderen van jongs af aan laten fietsen in Nederland. Ze kunnen amper fietsen, gaan in grote groepen naar school. Psychologisch is het zo dat een kind van tien jaar, dus pas na tien jaar... Het is net weer gepubliceerd in ja. een groot psychologisch uh, tijdschrift. Het stond zelfs in een van onze dagbladen. Ja, Vandaar, is ja, dat zul ja. je gezien hebben. Ja. Nou, Kinderen van tien jaar zijn niet in staat om gevaar goed in te schatten. Dus de snelheid van een auto die aankomt rijden... kunnen zij niet goed inschatten ja. in vergelijking... Kinderen jonger dan 10 jaar zagen het al niet meer als een auto... harder reed dan 40 Precies. km per uur. Dat is een normale ja. stadsnelheid. Ja. En, betekent... en die Londers onderzoeken hebben uh, dan ook gezegd... de snelheid bij scholen zou dan terug moeten naar 30 km per uur. Want dat is een snelheid die jonge kinderen nog wel kunnen onderscheiden. Ja. Maar goed, het geeft natuurlijk aan dat het observatievermogen... dat is uw punt, neem ik aan, van die hele jonge kinderen... gewoon niet vergelijkbaar is met dat van ons, ja. van volwassenen. Nee, dus het is... Maar meer aspecten... Dus... Dit is één aspect. Kinderen kunnen niet goed gevaar inschatten. Het tweede aspect is natuurlijk dat kinderen zitten in een groep. Daar betekent dat ze altijd elkaar stimuleren. En altijd zeggen, en dat hebben jongetjes wat sterker als meisjes... Maar oh, van het kan nog wel even. En ook dat is een facet wat voorkomt. En het derde facet is... Opjuten. opjuten maar ook afleiden neem ik aan ook. En het derde is de onervarenheid... Kinderen zijn onervaren in het fietsen. Die kunnen gevaar, gevaarlijke situaties in het drukke verkeer wat wij tegenwoordig hebben, kunnen ze niet goed eigenlijk accelereren. Kunnen ze niet goed opvangen. Dat betekent, ze zijn niet technisch vaardig genoeg om hun fiets te besturen. Ze zijn niet goed psychologisch in staat om gevaar in te schatten. En onervaren kinderen maken dus makkelijker ongelukken. Nou, dat betekent gewoon. Dat is ook mijn, mijn drive. Je moet kinderen gewoon zelf beschermen. tegen ongevallen. En dat is waar je onder andere een helmje moet dragen. Ja, u, en die helmpjes. Ja, ja die helmpjes die zijn er niet voor niets. Want die helmpjes die beschermen. 50 tot 85 procent van de impact. Maar u, u Hij, zijn er, als ja. zo'n kind dan wel uh, valt. Hè, en ja. het, het is serieus. Die schedel duikt in. Ja. Dus die hersenen krijgen ook een duw. En dan wat gebeurt er dan? Nee, de hersenen. Als een, kind valt en kind heeft zijn helm op, dan is 85% van de impact wordt gereduceerd tot 85%. En dat kan het verschil uitmaken tussen een schedelbreuk of een schedelbloeding, dus een hersenbloeding, of een hersenschudding. Kijk, het verschil is dat een hersenschudding geneest meestal restloos. Een hersenbloeding kan levensgevaarlijk zijn. Daar kun je ja. Echt binnen 24 uur aan overlijden. Het laat vaak littekens na. Littekens in hersenweefsel hebben een effect... dat ze kunnen eventueel epilepsie veroorzaken. Ik zeg niet bij alle kinderen, maar dat kan. Het kan zelf... En dat zijn de minste effecten die ook moeilijk te meten zijn. Gedragsstoornissen, leerstoornissen, prestatiestoornissen, concentratiestoornissen opleveren. Maar dat is in het geval van, van die, die, hersen, die, die, die schedel als je dus die, beschadiging die, in, die, die van je hersen. Ja, die is dus ingedrukt, die, ja. die, die hersenen worden dan ook als het ware ingedrukt. Dus, ja. uh, en die schedel die veert weer terug op een gegeven nee, moment. Nee, nee, die schedel veert niet terug, die schedel blijft naar binnen. Dus dat betekent gewoon dat je daarvoor een neurochirurgische operatie moet ondergaan. Dus je moet wel geopereerd worden. En de neurochirurg zal weer de schedel als het ware uitdeuken. Ja. He, om het maar populair ja. te zeggen. Maar ja. dan is dat voor de luisteraar wel duidelijk. Dus die brengt hem weer in de vorm. Maar kan niet het beschadigde hersenweefsel herstellen. Want hersenweefsel herstelt zichzelf niet meer. In tegenstelling tot andere weefsel. Dat betekent dat je littekenweefsel krijgt. En dan met alle gevaren van dien. Ja. En als je een bloeding hebt. die Een slagadelijke bloeding in je hoofd dan merk je dat aanvankelijk niet. Maar na één, anderhalf uur raak je geleidelijk aan bewusteloos... en kun je dus vrij snel overlijden. En dat zijn zeer verraderlijke dingen die voor kunnen komen... ten gevolge van het vallen op je hoofd. Ja, betekent dus, dat kinderen die binnenkomen... ook verschrikkelijk goed geobserveerd moeten worden? Uiteraard. We behandelen, je moet ze niet alleen observeren. Je moet ze gewoon goed nakijken, van top tot teen. En dat doen we dus. Uh, waarbij het dus heel modern is, dat we kinderen snel door een uh, zogenaamde CT-scan halen. Uh, we, ik noem dat echt halen, want het gaat eigenlijk: uh, je legt hem op een brancard en je haalt hem door een grote C-boog. zodat alles eigenlijk gescand wordt. En daarmee uh, uh, voorkom je dat er ook, uh, ook bepaalde letsels niet herkend zouden kunnen worden. Dus je hebt heel snel diagnoses en je kunt dus snel tot actie overgaan. En dat is dus een van de voorbeelden waar we in het begin eigenlijk op, op, op, om daarop terug te komen, op attenderen... Eh, wat een veel betere geneeskundige waarneming is, diagnostiek is... en daardoor eh, krijg je ook betere resultaten... en kind, minder kinderen eigenlijk die overlijden. Maar ik zou echt iedereen aanraden, en dat is... kijk. Een van mijn meest favoriete plaatjes op mijn dia's, moet ik je zeggen, Het is een klein mannetje, dat zou ik graag in Nederland willen. Het is een klein mannetje op een driewieletje. Van drie, vier jaar. En dan begin je met fietsen. En die gaat heel hard. En die probeert zo hard mogelijk te fietsen op zijn fietsje, maar heeft een helm op. Want als die valt, dan valt hij op zijn hoofd. En je ziet dan op de Witte Muur naast hem zijn schaduw geprojecteerd. En dan is het niet zijn schaduw van het driewieletje, maar dan is het een groter jongetje van zes, zeven, acht jaar... die naar school gaat op een gewone fiets, maar hij heeft wel zijn helm op. Ja. En als wij nou alle kinderen op de basisschool gewoon een helm geven... Hè, want er is de groep waar je zelf al nou ja, wat u, je zelf over zegt hè? gewoon, maar dat, daar zit natuurlijk een groot deel van het probleem. Ja. Uh, uh, als een volwassen, ikzelf, u mm -hmm. op een uh, wielrenfiets stappen... of op een mountainbike... Ja. De koekoek dat van helm opzetten. Er zijn nog maar heel weinig volwassenen die zonder helm op een refi zitten. En weet je waarom? Om, om, omdat het gewoon cool is. Mensen willen er graag bij horen. Het Mensen is het ook het... normaal. En je bent gek als je het niet doet, toch? Precies. Nou, waarom doen we het voor onze kinderen dan niet? Omdat kinderen het niet cool vinden. Maar kinderen vinden het wel cool. Kinderen vinden, kijk, het lastige van kinderen is natuurlijk. Of het mooie van kinderen, het unieke van kinderen. Kinderen zitten in een peercroep. Ja, die zitten in het groepsgebeuren. Dat betekent, één is de leider. Nou, je kent dat waarschijnlijk. De luisteraars kennen dat ook. Uh, dat betekent, een kind wil nooit uit zijn groep vallen. Die wil zich altijd aanpassen qua kleding, qua gedrag... qua uitingen aan het groepsgebeuren. En als je dus zo'n groep kan overtuigen... we hebben dat gedaan op scholen, dan zie je... Ja, er is een hele actie in, in maar Zeeland. Hoe, dat, hoe overtuigt u zo'n groep? door het cool te maken, door bijvoorbeeld zelf hun helm te mogen laten ontwerpen... om de kleuren te kiezen, dan vinden ze het fantastisch. Want ze dragen ook heel graag, en dat zul je zien op de ski -pistas. In Zwitserland is het verplicht, in Oostenrijk is het verplicht. Ik Ik veel, ja. ja. en je hebt jezelf geskieten. Je ziet al die op, kinderen ja, zie je met een opeens, fantastische helm. Ja. Opeens en, is het heel normaal geworden. Ja, het is, en over vier jaar, echt, Frank, dan zeggen ze, die dokter Kramer... Waar moest hij nou in die uitzending nou, zitten? Want dat is heel gewoon geworden. Het, ja, maar het gekke is, ik kan me uit, uit, uit mijn tijd bij het jeugdje nog herinneren... dat het toen al het volop speelde, nou uh, opa vertelt. Mm -hmm. uh, en dat er diverse pogingen zijn gedaan om die helm die schoolkast in te krijgen. Ja. En dat kinderen het wel doen, een tijdje, maar dan al heel snel ermee stoppen. Ja, maar het probleem is ook dat je, je moet het voor de hele basisschool moet doen. Uh, je moet kinderen dus wennen van jongs af aan aan een helm dragen. Dan is het heel gewoon. Dus we moeten onze kinderen ook in de zitjes achterop... al een helm geven. En je zal zeggen, ja, dat gebeurt nou. Maar het gebeurt echt. Ik zie het natuurlijk regelmatig gebeuren... dat die kinderen binnenkomen. Een vader met het dochtertje achterop. Geen helm op. Een tak tussen zijn spaken. En hij slaat over de kop. Kindje landt op zijn hoofd. En heeft een schedel hersenletsel. Ja. Dat had voorkomen kunnen worden als je een helm op had... Moeder staat. Maar dat zegt u ook tegen die vader, neem ik aan. Dat zeg ik ook tegen vader. En het mooie is dat deze vader, die heeft meer kinderen. En dan kan je de foto laten zien. Alle drie de kinderen hebben nu een helm. En dat is ook de taak als arts. Dat je preventie ook uitdraagt. En dat betekent gewoon... Wij zijn ook in de gelegenheid. Dus een van... Ik werk zelf in een groot kinderziekenhuis. In het UMC Utrecht. Het Wilhelmina kinderziekenhuis. Wij zijn ook in staat om... Met de behandeling ook, natuurlijk, preventie goed uit te dragen. Je kunt laten zien wat ja. er gebeurd is. Ja. en hoe je het had kunnen voorkomen. En dat is ook onze drive. wat we eigenlijk in het UMC Utrecht willen doen. is om een Child Safety Center okay. op te richten. Als, we, als het goed is, gaan we We zitten al, al heel diep in de op okay. op, ja, We Dat is straks even over. Ja. Hebben. Maar hey, u ziet die kinderen binnenkomen. Ja. Uh, en, en, en niet in de beste conditie. Mm -hmm. Um, maakt dat indruk op u? Ik ben wel zo benieuwd nou, of dat dan een soort, soort professionele laag zit. Want u, dat u denkt, van ja, het is voor mij, het is voor mij een, een, een handeling. Of, of nee, ziet u nee, altijd nee, kinderen met al het leed dat erbij hoort? Natuurlijk. Je ziet altijd, iedere patiënt, een kind is een kind. Uh, kinderen zijn altijd speels, dynamisch. En het is jouw uitdaging om kinderen die, hoe ernstig gewond ook, hoe ernstig gekwetst ook weer aan het spelen te krijgen. En het leukste is dat, ook al komen ze heel ziek binnen... en ik, heb natuurlijk niet alleen, ik ben niet alleen kindertraumachirurg... Ben ik, maar ik opereer ook hele kleine kindjes, tot 500 gram... om die kinderen en hun ouders weer aan het lachen te krijgen. En het mooiste is, als ik dan visite loop op mijn afdeling... en die kinderen die zijn na twee dagen, na drie dagen, na vier dagen... of pas na weken... Want dat heb je natuurlijk ook op een intensive care... waar ze langdurig beademd zijn, de ernstige kinderen. Dat vergeten we vaak. Maar uiteindelijk worden ze wakker en liggen ze ook weer op de grond te spelen... en zeggen ze, kom je binnen? Hi, dok. Ja, dat is fantastisch, moet ik ja. zeggen. Ja. En wat, wat, wat, wat, is het, wat voor gevoel is dat dan precies? Wat roept dat op bij u? Ja, dat is het gevoel wat ieder kind oproept. Het ontwapenende gevoel, het... het, het, het en ook het eerlijke gevoel. Ik kan je zeggen, kinderen... die spreken je aan of spreken je niet aan. En kinderen zeggen dan ook eerlijk wat ze van jou vinden. En dat is het mooie eigenlijk van mijn vak. En als je dat respecteert, als je het kind respecteert... dus de patiënt respecteert en zijn ouders respecteert... en goed communiceert, dan heb je een fantastisch vak. Maar het doet er ook echt toe wat je doet. Toch? in Op het moment dat een kind daar weer op de grond zit en speelt weer... Ja. Uh, dan is dat dankzij u. Ja, maar dat, daar gaat het niet om. Het is, het is natuurlijk. Tuurlijk, dat is, dat is, ik probeer mijn vak natuurlijk in optima forma te doen. Dat is ook waarvoor ik sta. Dat is ook wat je, wat je graag doet. Uh, en natuurlijk wil je dat kind graag beter maken. Maar dat is een, ja, dat is een, een samenspel van factoren. Het is niet zo dat je dus als je zo'n kindje ziet, als patiënt dan zie je het ook echt als mensje. En dat is het mooie eigenlijk in het geheel. Waar is het dat... de uitdaging in uw vak? Voor u? De uitdaging, is om het, uh, de uitdaging is om iets wat niet goed is weer te herstellen. En weer terug te brengen eigenlijk in het normale... Uh, wat ik dus bij kinderen vooral vind, in hun speelsheid, hun dynamiek... Ik de uitdaging is om hun speelsheid en hun dynamiek weer terug te geven. Dat vind ik fantastisch. En als het, als het, het niet lachen, Als je binnenkomt uh, te zien, en dat zie je... je ziet aan hun ogen, je ziet aan hun blik... je ziet aan hun bewegingen hoe het met die kinderen gaat. Je ziet of ze vooruit gaan. Uh, je ziet uiteindelijk, komen ze binnen... en dan brengen ze een kleurplaat mee... of ze brengen uh, een ketting mee... of ze hebben iets anders gemaakt... Als, en daar gaat het natuurlijk niet om, maar het is fantastisch. En ze rennen naar je toe en ze zeggen, hoi dok. En, ja. en dat zijn de leuke dingen. Maar tegelijkertijd is, is het natuurlijk de dramatiek dat het niet in alle gevallen kan. Nee, het kinderen kan nee, zijn dat is te ver natuurlijk, weg. Nee, natuurlijk, er is, nou, natuurlijk. Het is dus we, te veel gebeurd. Ja, we hebben kinderen. We hebben hele ernstige als traumacentrum krijgen we natuurlijk hele ernstige, meervoudig gewonde kinderen. En die zijn, die zijn soms, soms, weken, soms maanden liggen ze in het ziekenhuis om ze uiteindelijk weer helemaal te doen herstellen. Die moeten vaak meerdere keren geopereerd worden. En eh, toch lukt het uiteindelijk, en dat is het belangrijke... om die kinderen gewoon weer terug te plaatsen in hun omgeving. Om die weer terug te geven aan hun ouders. En dat onderschatten we vaak, dat kinderen die heel ernstig gewond zijn... Ja, en daarom moeten we het ook voorkomen... dat is echt een drama voor ouders dat geeft zoveel verdriet, zowel bij kind als bij ouders. Dat is onvoorstelbaar. En ik moet je ook zeggen dat ja, het is voor ouders ook soms bijna niet te doen. Maar geef eens een voorbeeld. Nou, ik zal een voorbeeld geven. Als je een ernstig gewond kind hebt wat in een ziekenhuis komt... dan wil je als ouder je wil het liefst bij je kind zijn. Want je ziet toch heel vaak dat ouders zichzelf schuldig gaan voelen. Soms dingen gaan verwijten. En niet zelden is het ook zo dat het voorkomt dat de partners dat elkaar gaan verwijten. En daar zie je al of dat de een meer wil zorgen als de ander. Maar dat betekent en... gewoon gekibbel boven het en Soms krijg je dus gekibbel. En soms leidt dat zelfs tot het uit elkaar gaan omwille van het kind. En ook dat proberen we natuurlijk zoveel mogelijk en zo goed mogelijk te sturen. Daar hebben we ons maatschappelijk werk voor. Daar hebben we onze psychologen voor. En ieder kind met een trauma wordt ook eh, door zowel een psycholoog als maatschappelijk werk als onze ja, echt goede verpleegkundige, hele ervaren verpleegkundige... Eh, eh, wordt die behandeld. Ja, maar is zegt In interessant, Want al die aandacht is natuurlijk gericht op dat kind. Dat ja. kind is ziek, dat, dat heeft ook sociale gevolgen... dat heeft ook uh, pedagogische kanten, als langdurig bij u zijn. Zeker, ja. uh, Maar u zegt, die ouders, dat is een factor... daar kijken we niet zo heel van naar. Eigenlijk. Nee, dat zeg ik niet. Nee, juist niet. Het is echt een eenheid. Dat heb ik niet gezegd. Nee, kind en ouders is een eenheid... We, kijken dus al, juist altijd naar de ouders. En we richten ook de kamer in. Als je een ernstig gewond, dus een ernstig ziek kind hebt, dan hebben we sowieso eigenlijk een bed waar zodat een van de ouders altijd in kan slapen. Dus dat is gewoon een unit. En daarmee blijkt al hoe je als kinderziekenhuis uh, uh, opteert, hoe je werkt en echt laat zien dat ouders en kind bij elkaar horen. En je hebt natuurlijk het rommel met Donald huis, wat naast het kinderziekenhuis staat, waar ouders in hun ja, toch even iets uh, buiten het ziekenhuis in, de, in hun eigen sfeer kunnen zijn... eventueel hun kindje mee kunnen nemen. We hebben nu weer in het kinderziekenhuis bij ons in Utrecht... een grote huiskamer gebouwd voor de kinderen die zo ernstig ziek zijn. Dat ouders wel even zich terug kunnen trekken... maar toch weer direct naar hun kind kunnen. Dus die eenheid dat is onlosmakelijk. Dan moet je nooit... Dat is, dat is fantastisch. Dat, is, uh, dat moet je nooit doen. En toch bedoelde ik iets anders ja, te zeggen eigenlijk. Maar Namelijk je iets anders dat, dat de, de sociale kanten ja. uh, voor die ouders. Uh, uh, Zo'n zo, zo punt zijn nog. De klap die, die ouders, de mentale klap die, ja. die, die ouders krijgen. Ja zeker. Maar dat is nu de reden dat je ook aan preventie moet doen. Je moet gewoon dat voorkomen. Je moet zorgen dat die kinderen, dat wil je toch niet? Je wil toch niet je eigen kind laten voor ongelukken. Dus je moet toch proberen, dat willen we toch altijd. Uh, een kind af te schermen. En waarom moet je dat nou doen? Omdat kinderen, die zijn onervaren... die kunnen situaties niet inschatten... die kunnen risico's niet overzien... die zijn gewoon nog niet volwassen. En wij beschouwen kinderen vaak als volwassen. Wij zeggen, ga jij maar op je fietsje naar school. Jij kan het wel. Ja, het is maar het kind is, is, is niet helemaal niet in Dat er ook een echte echt maatschappelijke discussie begint... Te, te sudderen moet je zeggen eigenlijk. Ja. Um, pedagogen roepen nu, uh, kinderen moeten uit een boom kunnen vallen. Kinderen moeten het recht hebben om stomme dingen te doen. Mm -hmm. uh, en, en ouders zijn eigenlijk nu, vinden, vindt in, een deel van de pedagogen vindt dat, te beschermerig. Mm -hmm. waar, waar zit nou ergens die balans? Kijk, als we echt inherent onveilige dingen gaan... dan snapt iedereen, denk ik, dat, dat het niet slim is. Maar waar, waar zit voor u die grens? Kinderen zoeken zelf hun grenzen op. Dat is... Eigen aan kinderen is dat kinderen gaan altijd over hun grenzen heen. Als je kinderen uitlegt, je mag dit niet doen of dat niet doen, dan zullen kinderen dat toch proberen te doen en te kijken wat de effecten zijn. Dat betekent, dat moet je gewoon erkennen als ouder. En dat betekent gewoon dat je preventiemaatregelen moet nemen. Waar, waar, waar dat... ligt die grens voor u? Wanneer moeten ouders in gaan grijpen? Ouders hoeven niet in te grijpen. Ouders moeten vertrouwen hebben in hun kinderen. Die moeten goed de signalen geven tot hoe ver ze mogen gaan. Maar ze moeten wel erkennen dat hun kind onervaren is... en toch over zijn grenzen zal gaan. Zeker in situaties als bijvoorbeeld het logeren... of het alleen laten van kleine en grote kinderen samen. Dan zie je dat er situaties kunnen ontstaan... waarbij kinderen de grens overgaan... en de situatie niet meer in de hand hebben. En dat is dus heel belangrijk, dat je dat gewoon leert erkennen. Ja, maar... en als je een kind bij een... Ik kan een voorbeeld geven, een kind bij een zwembad... Twee jongetjes bij een zwembad. Die zet je neer voor een hekje wat openstaat. Dan zullen ze zeker naar de goudfietjes gaan kijken in het zwembad of in het vijvertje. Of naar het zwembad gaan kijken aan de rand wat daar nou te zien is. De kans dat ze daar invallen is gewoon groot. Als je een zwembad, dan kunnen we natuurlijk iets aan doen. We kunnen daar een prachtig dekzeil overheen zetten. Wat doen kinderen dan? Als ze verstoppertje gaan spelen, dan zien ze dat zwembad als een fantastische verstopplaats. Dus doen dat zeil omhoog, en hup ze ken, dan vallen ze in het water. Snap je? Ja, dus ja, daar maar... moet je dus wel rekening mee houden. Dus betekent maar dat is interessant, dat je... want als dan, ja. dan creëer je dus... in, in de veronderstelling dat je iets goed doet... Nee. creëer je eigenlijk een nog onveilige situatie. Nee. Als het kind onder dat deksel terechtkomt... dan zijn de rapen pas goed gegaan. Ja. Ja. Dus, wat moet je dus doen? Daar trek je weer lering uit... dat je geen, een zeil is niet beschermd is. Dus je moet het afdekken met een plaat... zodat kinderen dat niet op kunnen tillen snap je? En dat is. Dus ja. je moet kinderen, wat dat betreft, je moet de situatie en je moet zelf de situaties bedenken als ouder, waar je zelf in. Je bent natuurlijk zelf ook kind geweest. Je bent ook over de grens gegaan. Je moet je kinderen gewoon beschermen dat ze dat niet kunnen doen, dat er ja. dus het inwerkend geweld wat op zou kunnen treden, dat dat niet op kan treden. Maar ik denk dat mijn ouders niet zo beschermen... Ik bedoel, ik, ik, ik, ik nee. een beetje de opvoeding van, die ik aan mijn eigen kinderen geef dat is ook een beetje een karikatuur. Maar ik denk dat mijn ouders minder beschermig nee. waren naar mij toe... dan ik naar mijn kinderen. Ja. Nee, je begon ook met, met vallen en opstaan, word je groot. Maar een ander spreekwoord in het Nederlands is... we kennen heel veel spreekwoorden, is als het kalf verdronken is... dent men de put. Uh, ja, Ik denk dat we daar als nuchtere Nederlanders tussenin moeten balanceren. Uh, maar voorkom dat jouw kind in een put ligt. Want dat is dramatisch, Frank. Dat kan ik je echt zeggen. De gast in Kazadouna, William Kramer, kindertraumatoloog... en kinderschirurg verbonden aan het Universitair Centrum Utrecht... Uh, U heeft muziek meegenomen? Uh, te beginnen met klassieken. We, we, we besteden... Nou, dat was, dat was eigenlijk de introductie. Uh, dat was de uh, vijfde symfonie van Beethoven. Ta -ta -ta -ta. Als aanvang leek me dat heel aardig. Maar we kunnen ook een stukje van de Chorus misschien uh, luisteren. Ja, leuker. Is het is, is, is up-tempo? Het mag. Uh, ik, weet, weet, ik weet, weet Zo'n stukje van de koers waar, Waarom ja? de koers? de koors? is een prachtige uh, volksgroep. Je, uh, we zullen luisteren. Dan mag je daarop reageren. <lacht> Heel vriendelijk, we gaan er even naar luisteren. <lacht> vriendelijk eindigt ze dus nog even met de titel Only When I Sleep. Waar het de koors. Mijn gast is William Kramer, kindertraumatoloog. Een speciale reden voor deze muziek of gewoon mooi? Nee, het is een fantastische groep. Het is heel... Uh... Ook deze mensen hebben een passie die ze uitstralen. En dat vind ik zo bijzonder aan mensen. Uh, dat spreekt me erg aan, moet ik je zeggen. Waar zit uw passie? Mijn passie zit in mijn vak. Ik, uh... ik doe mijn vak gewoon heel graag. Ik heb een erg mooi vak. Opereren is uh, heel fijn. En het is herstellend. Aan de andere kant uh, heb je direct resultaat als je het goed doet. Dus je moet je vak goed beheersen. En daarnaast staat de mens achter je. En voor kinderen nogmaals is dat fantastisch om kinderen op de been te krijgen. Ik, ik hoor heel veel bevlogenheid. Ik bedoel, uh, zoals u over het vak praat, zoals u over preventie praat, zoals u over kinderen praat. Um, waar komt dat vandaan? Ik hou van mijn vak. That's maar, it. Ja, ja, dat is... Dat is uh, en dat, kijk, ik krijg dus de warmte misschien die je geeft in je vak... krijg je over je dubbel en dwars terug. Ik denk dat dat is een heen en weer. Ja, dus uh, ja, dat is een, het, het, het fenomeen wat, wat optreedt. Komt u wel als oude uh, patiëntjes van vroeger tegen? Ja, zeker. Ja, dat is fantastisch, moet ik je zeggen. Vandaag toevallig op de uitreiking van de prijs... komt een van mijn oud-patiëntjes, die inmiddels zelfs kinderarts is... die komt naar me toe en complimenteert. En dat is, dat is buitengewoon warm en dankbaar, moet ik je zeggen. Maar u dat... wist ook nog wie ze was? En... Ja, ik wist, wist, wist wie het was. Ja. Ja, ja. En dat is echt, echt bijzonder, moet je zeggen. En dat was ook je de, meeste, de meeste patiënten heb je, natuurlijk, heb je toch een bepaalde binding mee. Omdat je die patiënten vooral... Ernstige gewonde kinderen behandel je heel lang. Het is niet alleen de behandeling, maar het is ook de follow-up. En dat ook weer kijken, en dat is het typische voor kinderen. Kinderen groeien uit. Dus je moet ze eigenlijk vervolgen tot na hun puberteit. En kijken hoe ze het uiteindelijk ook in de uitgegroeide fase doen. Dat ze geen letsel overhouden, bijvoorbeeld van hun beschadigde groeischijf, om maar een voorbeeld Maar noemen. gebeurt dat ook? Worden kinderen gebeurt... ook langdurig gevolgd? Ja, dat gebeurt. Uh, meer en meer. En ik denk dat dat juist een van de taken is, die uh, in, een, in een centrum, zoals we dat op willen zetten, het uh, Child Safety Center, uh, een directe afgeleide is, een direct gevolg moet zijn van een goede behandeling. En je zou dat als een, ik noem dat dan een, een driespiraal, je hebt de middelste spiraal, is de. Optimale behandeling, dat betekent dat je dus een multidisciplinaire zorg aan het kind kan besteden. Wij hebben dat voor kinderen, eh, hebben we ieder specialisme in huis. Dus ieder specialist die je kent bij volwassenen, daar zet je het woord kind voor en dat bestaat. Kindercardiocirurg, kinderneurochirurg, kinderkanoarts, kinder kinderoogarts, kindertraumachirurg, et cetera, kinder Maar wat zou het centrum specifiek moeten doen? Het centrum specifiek... Biedt uh, optimale zorg en kwaliteit voor meervoudig gewonde kinderen. Biedt nazorg en meting van het herstel tot langdurig in de uitgroeifase. Dus ook een langdurige kijk wat De effecten zijn van behandeling. En, ja, dus nou De follow-up van die kinderen. Hoe doen die kinderen zelf? Niet alleen de effecten van de behandeling, maar ook hoe doen die kinderen hetzelfde? En wat is de kwaliteit van leven uiteindelijk? Stel dat je een kind hebt dat geamputeerd moest worden... Dat gelukkig niet zoveel voorkomt. Maar het komt echt voor. Of een kindje wat uh, een tiener die een dwarslezing krijgt, omdat hij van het paard gegooid is. Ik geef maar een voorbeeld. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. En het is de kunst om zo'n kind zo te begeleiden dat ze ook weer komt te staan in het leven, en dat ze ook weer toekomst ziet in het leven. Um, en dat is wat je dus doet in je nabehandelingsfase. Je meet de kwaliteit van leven en dan kun je dus zien, wat uiteindelijk de preventie had kunnen voorkomen. Dus je kunt de afgeleide van je behandeling... en het leren van de kwaliteit van leven... kun je weer terugkoppelen naar preventie. En zo heb je een spiraal die zichzelf steeds stimuleert... en waarbij je steeds een verbeterde, optimale zorg... en dat is een, een Child Safety Center... wat we in het UMC Utrecht willen oprichten. Maar wat voor die bezit dat plan? Hoe bedoel je... Nou, hoe ver is... is, is... Nee, het, het plan is, uh, is uh, er. En uh, wij zijn daar uh, ver mee gevorderd. We hebben bijvoorbeeld voor, uh, voor kindertraumazorg... zijn we het enige ziekenhuis in Nederland... wat uh, 24 uur per dag een kindertraumacirurg heeft... die beschikbaar is. En uiteraard zijn dat... Uh, U bent nu niet oppiepbaar? Ik ben nu niet opiepbaar, oh. nee. Maar... En die worden gerecruiteerd uit de traumatologen die affiniteit hebben... dus speciaal opgeleid zijn weer voor de zorg voor kinderen. En uit onze kinderorthopedische groep die daarin participeren... en die uiteraard dus expert zijn op het gebied van kinderen... en kinderen met extremiteitsletsels, dus met been- of armbreuken of andere breuken. Eén ding nog. Ja. De Edgar Donkerprijs. Ja. Uh, 35.000 euro. Uh, wat gaat u ermee doen... Ik ga het besteden, en dat is ook het doel... En bij de oprichting van het Child Safety Center... willen we een groot symposium over kinderveiligheid houden. En dan breed in de maatschappij dat neerzetten... voor jeugdartsen, jeugdwerkers, et cetera. En laten zien wat je kan bereiken door kinderveiligheid uit te dragen. Bovendien willen we graag een aantal helmpjes gratis ter beschikking stellen. En ik roep ook sponsors op... En ik denk dat we het zo ook in Nederland moeten doen. Mijn grote missie is om alle kinderen op de basisschool een helm te geven. Daar hebben we sponsors voor nodig. Dat moeten we gratis doen. Dus ik hoop grote industrieën, banken, verzekeringsmaatschappijen mee op... om daaraan mee te doen. In twee uur wil ik graag met u praten over... Uh... De en keukenongelukken waar u uw kind wellicht of uw kleinkind voor heeft behoed. 0800 1121 Dat is het telefoonnummer van Kazeldoener straks in het tweede uur. In het kader kamer. van de door de regering gevorderde cent voor lokale omroep. <laughs> de grootste scherms ja, krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV. Hm? Volg nu een uitzending van Radio Bergijk Radio Radio Bergijk Radio Berg -Eik. Radio. Radio nee, Bergijk Radio. Radio Bergijk. Goeiedag, uh, uh, dames en heren. Hartelijk welkom bij uh... Radio Bergijk. Ja, yeah, het is misschien voor u een beetje verwarrend, maar het is uh, nu weer Radio Bergijk. Voorheen Bergijk Radio, wat weer voorheen uh, Radio Bergijk was. Het is nu weer uh, Radio Bergijk. Voorheen Bergijk Radio. Wat weer voorheen. Uh,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 Uh, u hoort het misschien al, uh, er is iemand bij mij aan tafel uh, aangeschoven, die u misschien uit een uh, ver verleden nog wel kent. Zal ik het nu zeggen? Nee, stil. Die uh, een tijdje volkomen de weg is kwijt geweest, verdwaald, geestelijk in de war, ontoerekeningsvatbaar, en uh, ja, volkomen van de wereld. Het is niemand minder dan, uh, ook niemand meer trouwens, ook niemand meer dan Peer van Eersel. Die weer uh, bij mij aan tafel is. Uh, ik heb hem met een uh, anaal akkefietje geassisteerd. En daarna zijn we bij Beeks wat gaan drinken. Toen hebben we elkaar in de ogen gekeken. Toen is uh, meneer Van Eersel op zijn knieën gegaan. Nou, dat, dat zou je niet zeggen. Jawel. Nee. Meneer Van Eersel is op zijn knieën gegaan. En dat kwam niet door de drank. Maar dat kwam omdat mijn ogen... En als het ware die handeling ingaven... Maar niet zeggen wat ik daarna bij je gedaan heb, want dat vind ik onsmakelijk. Nou, dat vond ik zelf ook onsmakelijk, dus daar zal ik het inderdaad niet over hebben. Meneer Van Eerstel wil het goed maken, begin mijn gulp open te knopen. Nou oh, ja, ik, ik... gek. Nou, uh, in ieder geval, dames en heren, we, we gaan dus weer uh, verder... Uh, onder de naam die u misschien ook wel, wel zo prettig vindt... omdat u hem al, al, al zo lang kent, namelijk Radio Bergijk. Hoofdpresentator, ankerman, Toon Sporenberg. Met een mannetje van alles. Namelijk Peer van Eersel. Voor de kleine klusjes. En af en toe zijn bijdrage. Ja, goeiedag, dames en heren. Hier hoort u het weer, het sympathieke eh, radiostemgeluid. Dat, maar dat maar, woord hoort maar weg. Peer van Eersel, moet je nog een, iets eh, drinken, ja. Toon? Ja, ik zou graag een uh, kopstootje drinken. Nou, ja. dan ga ik dat eens dus voor jou lekker verzorgen. Haal jij dat uh, maar eens even voor meneer T Sporenberg. Oh, en... de, oh, daar heb je haar ook. Oh. Ja. Sorry, sorry, ik was op de markt en het Dag Albertine. Albertine, uh, ja, ik, Peer van Eersels zit ook weer aan tafel. Want uh, toen ik de uitzending verliet om uh, Peer uh, ergens mee te helpen... hebben wij een, een soort vrede gesloten. Wat krijgen we nou? Ja, dus dan moet je maar aan wennen. Vrede gesloten? Ja, ja is Misschien een heel groot woord, vrede, maar. Maar. Peer, als ik zo vrij mag zijn, heb jij met een pelika gevochten? Wat is er gebeurd? Wat zie je eruit? Ah, dat uh, ik Er is wel een ander heeft zich uh, plaatsgevonden. Wil, wil jij misschien wel drinken, Albertine? Wat, uh, maar lekker? waarom sta je? Waarom zit je niet? Nou, dat is. Omdat uh, uh, we sta, sta, staan op radio. Maken. Draai je om, dat ziet er heel niet goed uit. Wat. Nou, nou, nee, laat maar. Wil jij ook misschien een kopje, zal ik eens een lekker kopje, uh, stootje maken voor jou? Ja, ik wil ik wel wat maar. drinken, maar heb jij je hebt niet eens een Albertine, Albertine, we zijn al in de uitzending, dus, uh... oh, oh, excuses. Ja. Nee, ik denk omdat hij ineens een broek aan heeft. Uh, nou, goed. Uh, al, uh, toon een kopstootje. Heel graag. En uh, Albertine, een kopje van. Een kopje thee graag, ja, ah, met een zakje. Thee. Hebben we dat? Maar, ja, geef haar, geef haar. Jawel, er staat toch een doosje, dat heb ik ingebracht? Uh, oh ja, ook... ik ben even druk bezig in de keuken, voor jullie allebei. Ja, heel graag. Gezellig, hè, uh, met je drieën? Dat moeten we nog maar afwachten. Uh, Albertine, hij hij even loopt voor de heel moeilijk. Hij, zie, hij loopt ja? heel moeilijk, maar dat uh, moet je maar niet al te veel lastig vallen. Albertine, wil je misschien een koepje bij? <lacht> ja, graag. Ja, lekker. Die, uh, wat ga ik even halen? Nou, ja. uh, Albertine, is, het, is, het is tegenwoordig... Kijk, dus vanaf... radio... Uh, uh, ah, ah, Luister nou eventjes. Het is dus vanaf nu zo dat we mensen drieën doen. Dus ik hoop dat je daarin kunt schikken. Kijk, ik hoop niet dat hij mij nu hoort... Kijk, de meneer van Eersel heeft natuurlijk toch een bepaalde ervaring. Ik, ik, ik geef het niet graag toe. maar mm, Bedoel is, je dat hij veel heeft meegemaakt, of wat? Ja, en, en we hebben samen ook... Mm, nou ja, in ieder geval... Ook uh, veel dus, meegemaakt? Mm, in of, ieder geval... Of, um, of is het gewoon heel moeilijk om... Uh, ja, om, nou, om, we op, hebben het daar allemaal niet over. Sorry. Ehm... Um, is het moeilijk om elkaar weer in de ogen te kijken? Nee, is dat, dat wat het nee, is. Nee, nee. Oh, daar ben ik weer. Hier, dan een kopstootje. Dankjewel. En een lekker kopje thee. Goed. Um, ik heb vandaag weer een knutselhoek voorbereid. Ik weet oh. niet wanneer jullie die er dan in uh, willen hebben. Uh, uh, dat hoe, maakt mij verder niet uit. Hoe, hoe, hoe, hoe lang is de knutsel, knutselhoek? Nou, een minuutje. Zo is altijd, hè. Uh. Maar ik weet niet, misschien wil Per uh, nu wel. Die is er nu tenslotte weer Nee, ook dan moet je doen. aan Toon vragen. Toon is de baas, Toon is de ankerman. Toon is... Weet uh, het, alles beter. Ik heb anders wel een zwemband, Peer. Uh, ik heb anders wel een zwemband in mijn tas. Al, om als windring te fungeren. dat jij toch kan zitten. Want ik vind het zo'n naar idee. dat jij die hele uitzending uh, staande nou, door moet doen. Als je die brengen. voor mij mee zou kunnen nemen. Nee, die heb ik bij me. Waar heb je die bij me? Nee, die heb ik bij me. Een band. Dat is de zogenaamde windring, maar het is gewoon een zwemband. met een gat erin. Kijk, hij zit hier in mijn tas. Die moet jij gewoon netjes opblazen. Oh ja. Kijk, heb jij trouwens muziek op staan? Of, of zitten we gewoon. Uh... Ik ben nou helemaal. Je hebt uh, geen muziek op staan. Goed stevig doorblazen. Dat wacht, het, even, wacht even, dus dat betekent dat mensen dit gewoon de hele tijd zitten te horen. De mensen horen dit, wat wij nu zitten te doen. Dat horen de mensen de hele tijd. Jij hebt niet gewoon een muziekje oh. opgezet. Oh, wacht even. Ja, god, dit horen ze ook. Dus wat? wat ik nu zeg, horen ze ook. Het feit dat ik pis link op je ben, godverdomme, dat je. Uh. En dat, en dat ja, perenband dus, zit nou op, dat horen de mensen nu ook. Die nam nou het ventietje te drinken. En wat zijn al die minuten Oh, Oh, zeggen, oh nee, mensen... nou nee, nou is het te veel uit. Nee, nou is er te veel lucht uit. Hou hem dan dicht! Hou hem dicht! Dit geluid nou van, is een, te van een zwembad die leeg loopt waardoor het klinkt als een scheep. Horen de mensen dat ook? Zeg, Peer. Nou is het niet te slap nou, hoor. Dan, dan moet is... ik wel van nieuw beginnen. Ik krijg dat dopje niet op. Dat verdomme. Blaas jij dan gewoon, dan ga ik straks een dopje erop doen. Tijdje. <lacht> Dit horen de mensen allemaal. Wij maken ons volsprek belachelijk als radiostation op deze manier. Nou, to, uh, kan, zal ik dan misschien straks mijn rubriek doen? Of uh, ja, ik, iets anders ik, ik in Ja, ik ga even gedachte. naar dat toe. Doe jij maar een knutselrubriek. Oké, okay, goed. Dopje erop. Mensen horen het toch allemaal. Maakt nou niks meer uit. Maar uit. Laat mij dat dopje er nou even op doen. Wacht even. Doe, laat mij dat dopje er nou even op doen. Peer, laat mij dat nou gewoon even doen. Dan loopt dat ding gewoon leeg, dan neem je er niks meer aan. Dan heb je... Ja, nee. nee ik kreeg dat dat niet, je op. Er niet op, man. Nee, ik kijk, kreeg... laat ik mij dat doen. Ik buiten te luisteren naar de radio. En, en mensen horen alles. En mensen horen alles. Ik word knettergek. Goed, dan. Uh, dit is uh, Bergenijk Radio. Of is het uh, Radio het, Kijk, wat is het nou? Wat? Bergeik? Ja, het is in bergeik, dat weet ik ook. Ik maar is het radio bergeik? Albertine, het is radio ber ja, Berg. Ja, bergeik. Ja, ik hoor niks, wat gekkes. Bergeik, radio of radio bergeik? Albertine, het is radio Kijk, voor berg -Eik. mij maakt het niet... Wat zeg je? Het is radio bergeik. Ik versta je niet, want je zit steeds met die grote wintering. Tedje, <lacht> zeg het even goed in mijn koptelefoon. Die staat niet aan, ik hoor je niet. Peer. Ik hoor Tedje niet. Wat moet ik dan doen? Wacht even. Hallo, hallo, hallo. Ik hoor Tedje niet. Nee, niemand hoort tijtje. is het Radio Bergheik of Bergheik Radio? Maakt nou niet meer uit. Tijdje, kun je alsjeblieft... Radio Bergheik Radio. Stil Bergheik God noemde je. kun jij muziek of chaosmuziek opzetten? Ik moet snappen de migraine opkomen. Ik vind wel gezellig met z'n Laat mij dat dopje er, peer. geef mij dat ding nou. Laat mij dat dopje er nou gewoon op. Dan kun jij ook zitten. Ik vind wel een goed idee met z'n drieën. Je wordt licht in je hoofd, en Je moet niet zoveel blazen. Hier, doe jij het maar op tien, dan... dat lukt mij niet. Ik is het hoofd tussen de knieën, want ik zie dat jij te wit bent van dat blazen. Tot zover deze uitzending. Voor alle ziekenbergrijkenaar uh, is toch niet de uitzending afgelopen? Goed, zal ik dan nu? Jij vert... Zal ik dan nu mijn knutseltipje uh, doen? Ik zit hier toch uh, met, uh, met mijn materiaal. Ja, Peer, kom op, we gaan kopstoten drinken bij Beeks. En dat zijn de knutselhoekje, en zijn wij weg. Goh, ik, ik maak er wel een einde aan. Is goed, jongens. Oh, dat is goed, joh. Dat is goed nieuws. Neem die wintering maar mee voor thuis. Dag op het dag. Tot morgen. Gaan we gewoon door? Tetje, we gaan gewoon door. Goed, uh, beste Bergheikenaar. Of eigenlijk is dit bedoeld uh, voor de vrouwen van Bergheik die weinig te doen hebben. Maar waar ik toch veel klachten van hoor, heel vaak hoor ik... Eh, Albertine, jij weet zoveel, je bent zo creatief. We hebben zoveel muizen in huis, we willen ze niet vermoorden. Dat is tegenwoordig een beetje de tendens. Maar we willen er eh, graag iets aan doen. Ze zijn zo saai, ze zijn zo grijs. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Muizen zijn saai en grijs. Ik heb hier een doosje met muizen mee. Je hoort ze al een beetje trippelen. En als ik inderdaad naar ze kijk... het enige wat er een beetje leuk aan is, zijn hun oogjes. Dat zijn kleine kraal oogjes. Ja, kijk deze bijvoorbeeld. Ik zal hem even op mijn hand zetten. En uh, dat piepen, dat is natuurlijk ook gezellig, maar het ziet er niet uit. Wat ik nou bedacht heb, hoe kun je, met een muis, hoe kun je van een muis iets leukers maken? Iets gezelligers? Uit Radio. Belangrijk, wat je nodig hebt is een paar uh, fluoriserende stiften, waar je normaal uh, teksten mee kan onderstrepen als je iets met tekst doet. Radio perfect. Radio. Te per koop bij elke gewone Doe-Zelf-zaak of die uh, hele grote winkel waar ik nu de naam niet van mag noemen, maar uh, dat is de Haarlemse eenheidsmaatschappijwinkel. Uh, die uh, stiften die kun je gebruiken om bijvoorbeeld de oortjes op te vleuren. Dat zal ik dan nu ex doen met dat mooie roze. Ik moet dat muisje dan wel even achter zijn kopje pakken. En dan niet te hard knijpen, want die beesten zijn echt zo uh, de laan uit. Ik pak hem bij zijn kop. Kijk, dan worden zijn pootjes stijf. Dus dat is leuk om eens te proberen. Dan hangt hij er als een, zoals een kip op de kop erbij hangt. Hangt die muis er dan bij. En dan nou kleur ik heel voorzichtig die rachfijne fijne oortjes roze. Goed, dat heb ik gedaan. Wat je nog meer nodig hebt, is een heel fijn scheermesje. Want wat wel leuk is, het is leuk om elke muis een naam te geven. Nou, Deze noem ik bijvoorbeeld, uh, ik weet niet of het een mannetje of een vrouwtje is, dus ik noem hem Roy. Dan met dat scheermesje ga ik heel klein met die zachte haartjes dat naampje in uh, scheren. Dus dat, dat doe ik dan nu. Doe dat voorzichtig, hè? want het, is, het, moet geen, het moet geen littekenweefsel worden. Het moet, gewoon, het moet gewoon bij die naam blijven. Dus dat die haartjes iets dunner worden. Sommige, sommige negers hebben dat ook wel eens op hun hoofd. Dat je gewoon die naam ziet staan. Wat doe ik dan? Hou hem ook weer achter zijn oortjes. zodat dat hij lekker stijf en, en rustig hangt. Oh, oké, okay, dan loopt je. Kom zeg je. Nou. Oké, okay. Roy. Dan zit hij terug bij die andere. Deze dan. Wacht, kom eens even, kom eens hier, kom eens, kom dan. Ik pak je zo, ja. Oh, die is een ander, oh, wacht, oh, Dat is een nare, Dat is een rotbeest. Nee, die zet ik terug, die, uh, die doe ik niet, dan doe ik deze. Maar die heet dan natuurlijk geen rooi, ehm... Um... Nou ja, in ieder geval uh, scheer gewoon een naam in een ruggetje. Fleuriceer uh, gewoon uh, de oortjes. Wat je ook kan doen is altijd leuk de, de, de, de tandjes bijknippen. Die zijn meestal wat te lang en irritant. De pootnageltjes altijd mee oppassen. Kunnen wel wat korter, dan is het trippelen ook wat minder uh, druk. Uh, nou ja, zo zou ik zeggen, laat je fantasie de vrije loop. En je kan ook altijd nog met blaadjes uh, aan de gang. Goed, we zijn weer aan het einde gekomen van Radio Bergijk Radio. Zal ik het berg eens zo noemen, want ik weet het nu even ook niet meer, maar het is Radio duidelijk. Bergijk berg Radio. Het radiostation voor Bergijk. Voor alle Bergijkse mannen hou je in, en voor alle Bergijkse vrouwen kop op.